9 uur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 In de Randstad staan 62 files, goed voor 275 kilometer. De files met de meeste vertraging staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. 10 kilometer tussen Blanik en Afwit Bunschoten met 20 minuten vertraging. Op de Rijmende. richting Amsterdam staat 12 kilometer tussen Hilversum Noord en Muiden-Oost. Op de A2 Den Bosch in de richting Amsterdam. Bij de Afwit Everdingen staat 10 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En verderop staat nog eens een keertje 5 kilometer bij Maarsum. A6 Lelystad richting Muiden. Tussen Almere Stad en Kloopend Muidenberg 10 kilometer met drie kwartier vertraging. En op de A7 Hoorn... richting Zaandam. Tussen Permanent Noord... en Knoopend Zaandam 10 kilometer. Die file loopt door op de A8... richting Amsterdam. Dan staat 7 kilometer... tussen Westzaan en Oostzaan Dat komt door een ongeluk in de Koentunnel... op de A10 richting Den Haag. Daar is één tunnelbuis dicht. Op de A12 Den Haag naar Utrecht... bij Bodegaven 3 kilometer. En op de A27 gorken richting Utrecht staat 9 kilometer file...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 Het is wel mijn muziek, hè, Albertjohn? Ja, per doorn, we hebben wel meer bekendere nummers. Van ja, mij mij. ja, ja, ja. Jullie Kiembaas in The voorledenwoord l o v Welkom terug bij Stadsfoort op zondag, uur 2 met daarin de volgende onderwerpen. Allereerst nog even tussenstand: AZ Ajax onveranderd 1 tegen 0. Uh, we hebben even contact gehad met de organisatie van Zandvoort Loopt... in de persoon van Kenneth. En Kenneth komt straks even uh, in de studio langs... om uh, te vertellen hoe uh, het uh, evenement Zandvoort Loopt is verlopen... om het zo maar eens te zeggen. En, uh, heel goed. goed dat was een heel een goed <laughs> En wellicht dat hij uh, ook al heeft, kan, kan mededelen... <laughs> hoeveel geld er naar het goede doel gaat. Maar daarover tussen, tussen drie en vier meer. Natuurlijk, de vaste onderwerpen. Naast dat ik gezegd heb dat, dat u natuurlijk nog van harte welkom bent... op de tweede dag van 50PLUS weekend... Kunnen van allerlei leuke dingen doen in en rondom het centrum van Zandvoort. U kunt nog naar het circuitpark Zandvoort voor de, uh, het Bimmer World spektakel. En dat is heerlijk racegeweld. De Zandvoortse Rommelmarkt is nog tot vier uur te bezoeken. Dus genoeg te doen in en rondom Zandvoort. Maar dat is natuurlijk niet genoeg, want om half vier hebben we de evenementenagenda. Want er zijn nog veel meer evenementen die uw aandacht verdienen. Dus houd u pen en papier klaar om eventueel mee te schrijven. Uh, we hebben natuurlijk straks weer de tussenstanden, zeker de ruststanden in de voetbal, en dan hebben we natuurlijk over de voetbal eredivisie. We hebben ook goed nieuws over de vrijwilligersprijs 2016. Ja, zeker. Dus blijf luisteren ook het tweede uur naar uw enige echte lokale zender ZFM. Of kijk naar de studio van ZFM Tolwach 10a via www.zfm-live.nl. www.zfm-live.nl. Zo voor het goede middag. We're I'm Lopen zomer hebben we heel veel mooie festivals gehad hier in Zalvoort. Volgens mij heet er een van die festivals Dancing in the Street. Ja, ja, ja, ja. En dit was de Pietersjakband. En Going Dancing Down the Street deed er nog even zachtjes over. Laten we hopen trouwens dat er volgend jaar die festivals er gewoon weer zijn. Want het is ruze gezellig altijd dan in het centrum. Darling, darling. I'll turn the lights back on now. Watching, watching.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 We used to have it all, but now's our code. van Kygo en stolder de Show. De zondagmiddag van uh, CFM. Jawel, er zijn uh, vijf uh, vrijwilligersorganisaties uh, genomineerd... voor de Vrijwilligersprijs 2016. En wij zijn daarbij. Klopt, het is de vrijwilligersinformatiepunt... heeft de, de, de vijf genomineerden bekendgemaakt... van de Vrijwilligersprijs voor 2016... die daarvoor in aanmerking komen. De bewoners van Zandvoort hebben verschillende vrijwilligersorganisaties voorgedragen om genomineerd te worden voor de VIP, Vrijwilligersprijs 2016. Een jury bestaat uit Maaike Koper, Gerry Rutte en Rijke Veerman, een vrijwilliger van de Dierendhuis Kennemerland, heeft vervolgens alle nominaties bekeken en besloten welke vijf organisaties definitief genomineerd worden.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 toneelvereniging Wim Hildering, ook samen, en last but not least... uw enige echte lokale omroep, CFM. U kunt op diverse wijzen stemmen, maar één daarvan is via... www.plus.zandvoort.nl, www.plus.zandvoort.nl... KNRM, de Ruilwinkel van Sinkel, toneelvereniging Wim Hildering... en ook samen, daar, op die website staat ook wat meer informatie... van de diverse vrijwilligersorganisatie. En wie gaan het worden? Dat, we, dat weten we pas op zaterdag 26 november. En ik had het over dat je op meerdere wijzen kan stemmen. En jij hebt ook nog een andere suggestie? Ja, de CfM-app. Hé, hey, de CfM-app. De CfM-app, ook daar uh, kan je stemmen. Kijk even onder het menu en uh, zoek op Vrijwilligersprijs 2016. En één ding, laat uw stem niet verloren gaan. Nee, en uh, heel binnenkort, dan moeten wij voor de jury verschijnen. Mm, dat wordt voorbereiden, Albert Jan, dat wordt voorbereiden. Heel spannend, laat je stem niet verloren gaan hè, voor de Vrijwilligersprijs 2016. En we zeggen verder niks, maar ook C-FM is genomineerd. Uw eigen lokale radio met 24 uur per dag muziek en informatie. En niet alleen op de radio, maar ook op tv, internet, Facebook, op de app en nog veel en veel meer. Dus uh, ja, volgens mij hebben we wel een klein beetje verdiend, hè die prijs. Met meer dan 50 vrijwilligers die zich continu inzetten. Dat was de muziek van AHA en Take On Me. Ja, we gaan eerst even kijken naar de ruststanden van de twee wedstrijden... die vanmiddag om half drie gestart zijn in de eredivisie. Allereerst AZ thuis tegen Ajax. Tussenstand 1-0. Hmm, werk aan de winkel dus voor Ajax. En de tweede is Vitesse ontvangt Heracles Almelo. Tussenstand 0-0. Zo meteen om kwart voor vijf de wedstrijd Coet Eagles tegen Feyenoord... Uiteraard blijven de wedstrijden voor je volgen bij Zandvoort op zondag. En natuurlijk nog veel, veel meer. Zo dadelijk zo rond half vier. Dan hebben ze te gast in de studio de organisatoren van Zandvoort Land. Want ze zijn natuurlijk heel benieuwd hoe dat verlopen is, hè, dat evenement. Hoor we straks verderop in dit programma Zandvoort op zondag. Maar eerst onder meer, deze zin van Bluff. Om de Op bewoners of voorbijgangers van ver. En ik spits mijn oren en proef iets te doorgronden. Waar ik het bestaan vermoed, maar niet echt zeker weet. Voor je de stad, mijn hemelse verslaving. Voor je de aarde. Bluff en Hemingway. Zodra, krijg je hem even de middag... en dan krijg je te horen van Albert-Jan... wat je de komende dagen kunt gaan doen. Maar eerst onder meer... deze van Paul McCartney en CCC... En dan kondig ik deze plaat aan als de hit van Paul McCartney. Maar uiteraard doet Michael Jackson ook mee met de single CCC. Het is inmiddels half vier we gaan hem doen. De evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen hier in Stamvoort, Albert Young? Ja, allereerst nog even drie lopende, leukste hè? Drie lopende activiteiten. Heel Stamvoort loopt, is inmiddels afgelopen. En inmiddels zijn Kenneth en Elko en Colin aangeschoven om even verslag te doen van dit prachtige evenement... en wellicht kijk, ook even de opbrengst voor het goede doel. Maar dat zometeen en even later. Goed, Nationaal 50-plus weekend, laatste middag... Bimmerworld op het circuitpark Zandvoort... en u kunt nog naar de Zandvoortse Rommelmarkt tot 4 uur. En vanavond is het vanaf, vanaf 8 uur tot 11 uur tijd voor Comedy Night. En dan hebben we het over uh, het Amsterdam Beach Hotel... Verschillende comedians bestaande uit gevestigde namen... en aanstormend talent komen vanavond in nieuwe grappen vertellen... en uitproberen. Vergeet de sportschool en kom vanavond je buikspieren trainen... op de comedyavonden bij het Amsterdam Beach Hotel. Vanaf 8 uur tot 11 uur Comedy Night... in het Amsterdam Beach Hotel. Entree 6 uri. Gaan we naar 9 november, dan is het tijd voor Art and More voor Kinderen. En dat is een terugkerend evenement. Op woensdagmiddag 9 en op 30 november... krijgen de jeugdige bezoekers gratis toegang... een rondleiding en een poppenkastfilm in het museum... Het museum heeft speciale aanbieding voor de kinderen tijdens de expositie... Hedendaags Realisme en Zandvoorts DNA. De tentoonstelling en rondleiding op 9 november. Hedendaags Realisme gaat over de fijn schilderkunst met de frisheid van nu. Als centrale vraag, wat valt je op als je naar een stilleven kijkt? De tentoonstelling Zandvoort DNA rondleiding op 30 november... gaat over de cultuur en historisch overzicht... uit de depots van het Zandvoortsmuseum. Meer informatie over art en more voor kinderen... uiteraard op de website van het Zandvoorts Museum, www Zandvoortsmuseum. www.zandvoortsmuseum.nl Gaan we naar 11 november. 11 november. 11 november is de dag. Dat is de dag. Ja, want dan wordt er natuurlijk weer uh, Sint Maartend. Dat, maar daarnaast wordt er ook nog een algemene pubquiz gehouden. En wel, die begint s'avonds om 9 uur. Colin, ga je ook met een lampionnetje lopen? Hartstikke mooi. Heb je je lampion al thuis? nee. Ben je aan het maken? Wow, spannend. Gaat papa ook meelopen? Uh, mee, mee ja, ik denk het wel, hè? <laughs> Goed. Nou, dan gaat Colin gaat dan Sint-Maarten lopen... en dan mag s'avonds naar de algemene pubquiz... in, uh, in uh, Café Koper, die om 9 uur op 11 november begint. Altijd is 2,50 euro. 50. Laat de strijd maar beginnen. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm in een gezellige ambiance. Wie is de snelste en de beste van tevoren inschrijven kan aan de bar of telefonisch. Teams van maximaal vijf personen, 2,50 euro per persoon. En dat is allemaal op 11 november vanaf 9 uur s'avonds... de algemene quiz in Café Koper. Meer informatie over dit evenement en over alle andere evenementen van Café Koper... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.cafékoper.nl. En dan is het 13 november, Colin. Wat gaat er dan gebeuren? Dan komt Sinterklaas. Oh yeah. ja. Ja. Juist. Om twaalf uur komt hij aan. En het is gelukkig weer zover. Sinterklaas maakte deze, die zondag de 13 november om twaalf uur... zijn intocht in Zandvoort aan Zee. Op twaalf uur komt een goedheilig man met zijn pieten aan... op het strand van Zandvoort aan Zee ter hoogte van de rotonde. Daarna gaat hij te paard door de Kerkstraat naar het raadhuis... waar de burgemeester hem ontvangt en de kinderen liedjes gaan zingen. Colin, liedjes zingen, zondag volgende week als Sinterklaas komt. Ja, ja, jij. Ja. En dan in de Corver Sporthal komt de zin natuurlijk ook kijken... naar de kinderen die meedoen met het Sinterklaas-spektakel. De kaarten die voorzitten koop bij Bruna Balkenende aan de Krocht... Pluspunt in Nieuw-Noord en Snackbar de Oude Halt. 13 november 12 uur, dan is hij er. Sinterklaas in Zandvoort. En tot zover de evenementagenda genoeg te doen dus... He. de komende dagen hier in Zandvoort. Dus dadelijk gaan we praten met uh, Kenneth en Elko. En dan gaat het over Stanford Lab. Het evenement wat vandaag plaatsgevonden heeft. En we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe dat verlopen is. Toen je zo dadelijk naar de plaat van Crowded House. He says met Where Are We You? Walking round the room, singing Storm. weer gesproken, dat weer valt een beetje tegen, hè, vandaag. Vraag. Toch al behoorlijke uh, regenbuien gehad, heer Hagel. Maar Zandvoortland is gewoon doorgegaan en uh, we hebben de organisatoren uh, daarvan van dit uh, evenement in de uitzending. Goedemiddag heren, welkom. Goedemiddag, dankjewel. Goedemiddag. En bij dankjewel. naam Kenneth en Elko, van harte welkom uh, in de studio. Top dat jullie nog even tijd hebben gevonden om, uh, om langs te komen in, uh, in de studio. Vanmorgen om 11 uur, Zandvoortloop van start. Hoe ging het? Nou, dat ging goed. We waren een beetje bevreesd door het weer. Dat uh, nou ja, zag natuurlijk niet altijd best uit vanochtend. Maar uh, uiteindelijk hebben we zowel de, de, de 5- als 10-kilometer lopers het, uh, het nagenoeg droog gehouden. Uh, 10 kilometer had een klein buitje onderweg. Maar het is eigenlijk wel goed als je toch veerd uh, bent van het lopen om een klein beetje verkoeling te krijgen. Dus uh, daar heb ik eigenlijk niemand over voor klagen. Oké, okay, uh, uh, 11 uur, 12 uur gingen de 10 kilometer van start. Nou, half 1 is 10 kilometer van start. Oh, half 1. Het was ja. dus 12 uur gepland, maar iets later gestart. Nee, we hadden half één gepland. 11 voor de 5 en dan uh, na een uurtje hollen voor de vijf over het strand. Wat toch wel uh, redelijk pittig is voor de meeste mensen. En vervolgens rustig de tijd genomen om uh, je op te warmen voor de tien. Tenminste, de mensen zich op te warmen voor de tien en dan om half 1 te start zijn uh, voor de 10 kilometer. Totaal aantal deelnemers. Hoeveel waren dat? Ja, in totaal hebben we er uh, 150 uh, deelgenomen. Uh, Misschien een paar meer of minder, maar dat moeten we even kijken nog. Met een uh, uh, aantal afvallers uh, die uh, misschien vanwege het weer en een enkele vanwege ziekte uh, Hou je moet, uh, niet konden komen. Jullie zijn niet onverdeeld gelukkig met de opkomst? Nee, de opkomst was heel leuk. En, uh, er was zelfs internationale aandacht. We hebben iemand uit Brazilië laten belopen, een Spanjaard en een Fransman. Dus ik denk dat we een geduchte concurrent gaan worden... voor de marathon van New York, die ook vandaag ja, gelopen kijk, wordt. klopt. Dus uh, we hebben daar heel wat uh, lopers weg. En loopsters natuurlijk ook. Die moeten we zeker niet vergeten weggetrokken. Dus uh, misschien moeten we volgend jaar de agendas... maar even naast elkaar leggen met New York. Start en finish niet in New York, maar bij Beach Club 5. En uh, hoe is de samenwerking gegaan met Beach Club 5? Nou ja, eigenlijk uh, net als vorig jaar uh, heel erg plezierig. Uh, ze zijn heel enthousiast om, uh, om ons te ontvangen... En, en met name ook de, de lopers te, te faciliteren. Dus uh, ja, eigenlijk een, een perfecte locatie om, uh, om deelnemers te ontvangen... en daar de finish te hebben en dan ook... Uh, ja, nog een hapje en een drankje te kunnen doen als, als men daar behoefte aan heeft. Dus, uh... Ja, dus, maar, dus, maar in ieder geval de samenwerking met Beach Club 5, die, dat, dat, dat gaat gewoon lekker soepel. Ja, ja. absoluut. Ja. En uh, dat is toch mooi dat je zo'n vast punt hebt en dan, uh, dat je van daaruit de 5 en 10 kilometer kan gaan, uh, kan gaan lopen. Ja. Uh, vorige keer dat jullie uh, de, in de aanloop naar het Zandvoort Loopt evenement, uh, hadden, jullie, uh, hadden wij de primeur van de drie goede doelen. <kig> kan je ze nog even, even noemen waarvoor men uh, liep? Ja, we hebben uh, drie doelen geselecteerd. Dat waren de asielzoekers die uh, onderdak vinden in het Spalier. Uh, yep. Speelgoed 5, de Lachende Kikker. En Dierenhuis Kennemaland. Uh, en daar konden mensen toen op stemmen. En uh, wie is het geworden? Uiteindelijk, hè, Tromgeroffel. huis ja, Kennemaland is, het, uh, uh, is, het, uh, is, is het, het geworden. Dus uh, nou ja, de, de, de, aan, aan elke heer om, om de opbrengst bekend te maken van... Uh, van deze loop. Nou, het is, nou ook, ook daar mag een beetje tromfrof. Colin, even trommelen, even trommelen. Ja, ja, heel goed. <lacht> nou, uiteindelijk denken we dat we gewoon een kleine 1750 euro kunnen overmaken op uh, het Kenner. Mooi, mooi, mooi, mooi. Geweldig. En wij zijn daar heel erg blij mee. En ook heel erg trots op dat we nou ja, het eigenlijk zo goed voor elkaar hebben. Dat we zoveel uh, geld kunnen overmaken naar, ja. naar het, het gekozen goede doel, laten we het zo stellen. Heb je, heb je het al overhandigd en bekend gemaakt? Nee, nee, dat, we moeten nog een afspraak het, het, het het het maken. Nee, ze weet weten nog niet. We hebben het net in de auto we hebben even, de, even uit het hoofd... de plus en de minnen tegen elkaar weggezet. En nu, ja. het, het kan nog iets meer worden... maar dit is dan een, een voorzichtige raming, zoals dat heet. Nou. En uh, ja, we moeten nog een afspraak maken om het, uh, het ja, echt fysiek te overhandigen. Dat doen we niet. We maken het over per, per bank. Ja. Maar dan wel een cheque te overhandigen. En uh, ja, dan kunnen ze het geld binnenkort uh, kunnen ze op hun rekening bij. Nou, geweldig. 150 mensen lopen voor, uh, in dit geval dan voor het dierthuis Kennemerland met een gigantische bedrag. Want dat vind ik, ik vind het erg veel. Nou, het is veel. Is heel, ja, het is ja. ook heel veel. En, uh, nou, het is, en opgebracht door de lopers en loopsters. Ja. En we natuurlijk uh, diverse sponsoren nog gehad die uh, een geldbedrag hebben overgemaakt. Wou je, en, die, nou, wou je die nog even noemen? Toevallig? Nou, ik nou, hoeven ze niet allemaal specifiek te noemen, nee. denk ik. Maar het is, ik denk dat we wel uh, nou, heel erg blij zijn met de sponsoren... die ja. uh, zich weer, uh, nou, weer een donatie gedaan hebben. We zijn heel erg blij met Beach Club. En we zijn ook, ook heel erg blij met alle aandacht die we gekregen hebben in Zandvoort. Is het niet de Zandvoort's krant? Is het niet de ZFM Radio of anders... Maar we hebben heel veel aandacht gekregen waar we tot een, een groot succes uh, hebben gemaakt. En ik denk uiteindelijk ook dat we gewoon iets op de agenda gezet hebben nu. Ook ja. voor, het is nu voor het derde jaar en uh, ja, het is toch wel uh, langzaam maar zeker uh, een vaste uh, waarde voor de agenda. Dus voor volgend jaar 2017 uh, staat ons wel weer een loopje te wachten. Ja, het draaiboek dat in de aanloop naar dit evenement van vandaag hadden we het over het draaiboek. Moet het draaiboek nog aangepast worden naar deze editie of kan je gewoon zo meteen weer uit de kast pakken? Nou, het draaiboek is wel gemaakt dat we wat kunnen opschalen. Dus uh, ja. wat dat betreft uh, de beachclub uh, biedt nog voldoende ruimte om, om ook meer deelnemers uh, te ontvangen. En uh, ja, naarmate er meer deelnemers zijn wordt het evenement natuurlijk steeds leuker. Kun je steeds leuker aankleden en uh, komt er steeds meer uh, activiteit omheen. Dus uh, we, we zijn er klaar voor, ook voor volgend nou. jaar. Dus. goed, ben ik nog wat vergeten? In mijn nou ja, dus ik wel... echt, eigenlijk ja? hebben we, we het alleen gehad over de loopsters en de loopsters, ja. de lopers, loopsters die een bijdrage hebben geleverd in de sponsoren. Maar misschien is het wel belangrijk om te laten weten, dat ook het Rode Kruis, ja. eh, goed Leo Miesenbeek en consorten, de Amsterdamse Waterleidingen, de PWN. Ja, we lopen door natuurgebieden, we lopen door het strand, maar we hebben ook echt de hulp nodig van het Rode Kruis en de begeleider van Leo Miesenbeek om het gewoon tot een succes te maken. Dus die uh, ja, verdienen ook wel een, uh, een bedankje. Wat je dan altijd... Waar altijd waarvan akten? Nee, geweldig. Grandioos. Nee, nou, dat mag wel gezegd worden. Zonder hun kunnen we gewoon helemaal niks. En, het moet ja, ook gezegd worden. Ze staan er toch uh, altijd belangeloos. En, uh, ja, en dit keer echt in weer en wind. Weliswaar weinig uh, regen, maar wel heel veel wind. En, uh, en het was ook vrij fris. Dus ik kan me voorstellen dat, uh, dat zij dat ook uh, heel leuk vinden... om een keer een bedankje te krijgen. Ik weet geweldig. Nee, hartstikke goed. En nogmaals, waarvan akten? Nee, zonder dat soort mensen. Zonder de vrijwilligers... He? Om het zo, maar eens te zo is dat. En zo, hier twee aan tafel, twee en een kwart. Wat <laughs> <laughs> uh, is het natuurlijk niet mogelijk? Nee, geweldig, geweldig evenement. Geweldige opbrengst voor het goede doel. Jongens, uh, ik hoop jullie volgend jaar weer aan tafel te mogen ontvangen. Nou, ja, daar gaan we over naar. Oké. Okay. Dankjewel. Hartelijk dank. Dankjewel. Bedankt. En 1750 euro voor het goede doel. Dat is niet mis. Ja, hebben we hebben een toepasselijke plaat uitgekozen van Acta en de Munich. Hier is Ren, Lenny, Ren. Denk er een Le Lenny mee dan? Hm, ik weet het niet.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 wanneer je wilt, ik ben je vader toch de wind, maar veel verschilt het niet, van de stel ik het als het pannen van daken waait, als het gras naar je voeten grijt, als de wind langs je wangen aait, hier ben ik als de zeeën met schuim bezien, als het huilen langs huizen klinkt, als de wind je over het hier Ren even heel hard met me mee Ren, lady, ren En ben je boos, heb je geen zin Ren toch, maar tegen me heen Ren, lady, hey. ren, lady, ren Zoek me in de bomen, zie je toppen zwaaiend gaan Ik ben je vader, de wind, ik kom eraan Als de boten langzaam dansen gaan Je vader, de wind komt eraan Als het graan op de velden bevuikt Als het zand over een duinen stuift Als de wind zelfs je fiets verschuift Hier ben ik Als je haar voor je ogen waait Als het jas om je lichaam draait Als de wind langs je wacht een Mooi evenement is het toch, hè? Zandvoort -Lans. En wat is juist de organisatie daarvan in de uitzending. het en uh, Elko. En zij maakt hij bekend, zij maakt bekend, de primeur... dat voor het goede doel, het kennen met dieren thuis... maar liefst uh, 1750 euro is opgehaald. En misschien wordt dat bedrag nog wel meer. Dus heel mooi. Lord, king Push.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 Dit uh, plaatje Meltdown deden heel veel mensen mee. Waaronder uh, Stroma E, uh, en nog veel en veel weer te veel om op te noemen, eigenlijk. Een eentje van alweer een tijdje geleden. Je hoort hem bij Zandvoort op zondag. Zandvoort nogmaals een uh, goede middag. Ja, ik ben nog steeds onder de indruk van het bedrag wat opgehaald is door ja. Zandvoort Loopt. Klopt. Ruim 1750 euro voor het Kennen met Dieren thuis. Ja, en ze weten het nog niet. Nee, nee, nee, dus nee. Dus we moeten nee. vaker dan hier, hè? Luisteren. Precies, dat bedoel ik. Nee. We gaan eens even, want daar is wel wat gebeurd, naar nee. de Eredivisie kijken. Ja, uh, dan gaan we eerst al naar half drie, de wedstrijd AZ-Ajax. Tweede helft is inmiddels begonnen. Ja, ja, ja, het is 1 uh, tegen twee. Was het eerst Weghorst, die in de dertiende minuut of voor 1-0 zorgde voor AZ... In de 45e minuut scoorde Veldman tegen. De stand werd toen gelijk getrokken. En daar heb je hem trouwé in de 47e minuut. Zorgde voor het 2-1 tussenstand. AZ Ajax 1 tegen 2. En dan, dan gaan we naar die andere wedstrijd. Vitesse tegen Herakles Almelo. Daar staat het op dit moment 1-1. Dan hebben we nog om kwart voor vijf de klapper, of klappertje van de dag. Go Ahead Eagles ontvangt thuis Feyenoord. Oké, okay, we houden de wedstrijd uiteraard voor je in de gaten. Bij Zandvoort op zondag. En hier is Murray Head en one night in Bangkok.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 It's a thinking yeah, town, yeah, Get tired, you're talking to a tourist Who's every move's among the purest I get my kids above the waistline, sunshine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 Hij zou zo zitten er alweer twee uur op, eh, Albert Jan. Ja, Het gaat, gaat gewoon door. Je hebt, je hebt geen flauwmenul van tijd meer. Nee, zo is het. wel. Ga gewoon naar uur drie, toch? <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Lekker blijven luisteren naar je enige echte eigen lokale radiosender, CFM. Met 24 uur per dag radio, tv en internet en nog veel en veel meer. Graag tot zo na vier uur.